De straf voor medeverdachte Richard van O, van de zes jaar zelf, vinden de ouders te laag. Maar het gevoel overheerst dat hun leed is erkend, zegt Korver. Korver is verder tevreden dat de verdachte elk slachtoffer een schadevergoeding van 8000 euro moeten betalen voor immateriële schade. De eis voor een vergoeding van materiële schade aan de ouders werd wel afgewezen. Acht van de tien Groningse Statenfracties willen dat minister Leers snel komt met een oplossing voor de uitgeprocedeerde asielzoekers in Ter Apel. Zolang bewoners van het tentenkamp niet terug kunnen naar hun eigen land... moet er opvang voor ze zijn, vinden de fracties. Bij de acht statenfracties zit ook die van het CDA, de Partij van Leers. Alleen de fracties van de VVD en de PVV doen niet mee aan de oproep. Sinds 8 mei bivakeren met name Irakezen en Somaliërs... voor het asielzoekerscentrum in Tarapel. Volgens de organisatoren verblijven er in het tentenkamp ruim 300 mensen.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 Veel bewoners van het gebied hebben de nacht in de auto doorgebracht omdat ze niet thuis durfden te slapen. Premier Monti heeft zijn deelname aan de NAVO-top in Chicago afgebroken om zo snel mogelijk terug te keren naar Italië. Morgen praat het Italiaanse kabinet over financiële hulp aan de slachtoffers van de aardbeving. De webbrowser Chrome van Google wordt wereldwijd door meer mensen gebruikt... dan concurrent Internet Explorer van Microsoft. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse medienst StatCounter. Het marktaandeel van Chrome is volgens StatCounter gestegen naar 32,8 procent... terwijl dat van Internet Explorer daalde naar 31,9 procent. Een jaar geleden had Internet Explorer nog ruim twee keer zoveel gebruikers als Chrome... Nederlanders blijven nog altijd relatief trouw aan Internet Explorer. Ruim 45% gebruikt de browser van Microsoft. Het weer, bewolking, maar ook periode met zon later vanmiddag in het oosten en het zuidoosten. Onweersbuien met kans op hagel. Temperatuur aan de kust 20 graden. In het binnenland loopt het op tot 26 graden. Aan de BFK-informatie, files op de A2, Eindhoven-Maastricht... tussen Meersen en Maastricht, 2 kilometer. En vanwege opruimwerkzaamheden, er wordt een dieselspoor opgeruimd... staat er file op de A59, soms os bij knooppunt Hoijpolder, 2 kilometer. 25 procent? 20 procent? 14 procent? Wat dacht u van 0 procent bijtelling?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 hier zetels voor GroenLinks volgens de laatste peiling. En bij ons de gast vanmiddag GroenLinks-prominent Ineke van Gent. Mevrouw van Gent, van harte welkom. Ja, dank u wel. Goedemiddag. Praten wij met een chagrijnig lid van GroenLinks... naar aanleiding van deze, volgens mij, slechtste peiling ooit? Nou, ik ben wel een beetje chagrijnig van... maar ik ben gelukkig een optimistisch uh, mens... dus uh, dat duurt met mij nooit heel erg lang. Nou, het is hier ook heel gezellig, hoor. Fijn zo. <laughs> Voor de leeks en de wonderen de wereld nog niet uit. Voor professor Robert Dijkgraaf kent de natuur nog maar weinig geheimen. Hoewel, weet je nog wel. Al jaren probeert hij met veel verve de kloof tussen wetenschap en de buitenwacht te slechten. Meneer Dijkgraaf, van harte welkom. Goedemiddag. Trek binnenkort naar de Verenigde Staten, naar Princeton. Gaat u dat daar ook doen? Laagdrempelige teksten en uitleg geven over de wetenschap? Uh, nou, ik... ik, ik... Ik heb wel die ambitie, maar ik denk dat je toch weer in een hele andere omgeving zit. En uh, een van de leuke dingen van uh, communiceren over de wetenschap... is weten waar je publiek zit, waar men eigenlijk behoefte aan heeft. En dat is iedere keer weer heel anders. Dus ik ga eerst maar eens heel goed luisteren en kijken wat ik daar uh, eventueel zou kunnen betekenen. En gaan we u dan dan ook in de Amerikaanse de wereld draai door <laughs> terugzien? <laughs> nou ja, kijk, uh, ik vind eigenlijk wat de, wat de media betreft... Uh, ben ik een grote fan wat er in Nederland gebeurt. Ik denk dat we eigenlijk heel vooruitstrevend zijn. En... Uh, uh, Amerikaanse televisie, uh, ja, mijn kinderen al heel snel door... dat daar niets aan te beleven was. Uh, het is allemaal heel behoudzuchtig, uh, eigenlijk heel, uh, heel, heel klassiek. Uh, dus uh, ik denk dat de Amerikanen nog niet uh, toe zijn aan de door. We zijn nog niet toe aan Robben nee. Dijkgraaf misschien. Afgelopen zaterdag was het even heel stil in Europa... toen Arjen Robben in de Champions League finale de bal op de stip legde en miste. Nog hier Hoor, u bent uh, sportpsycholoog, welkom. Kijkt u uh, naar zo'n moment als toeschouwer of als sportpsycholoog? Ik zit dan heerlijk als toeschouwer op de bank... en ik ben enorm aan het genieten van die wedstrijd. Ja, en denk ja. niet, ach, die arme Arjan Robben. Ja, dat denk ik zeker wel. Ja, dat denk ik zeker wel. Ik heb ook wel enige empathie met die man, want het is natuurlijk vreselijk als je zo'n moment mist. Dus, uh, maar ik zit daar met name als toeschouwer. Noma, dat is het beste restaurant van de wereld. Het Deense restaurant wordt geleid door topkok René Redzepi... en zet in op duurzaam eten... Topchef Julius Jasper, kort geleden heb je gegeten in uh, dat restaurant? Was het lekker? Het was fantastisch. Ja, was het de beste maaltijd ooit? N zeker niet. Oh, nee. Nee. <laughs> Want? Nee, het is fantastisch. Het is een beleving. Het is uh, van, van de eerste hap tot de laatste slok. Is het uh, op elkaar afgestemd en is het nieuw en vooruitstrevend. Maar de beste maaltijd. Nee, die, die, dat is het niet. Die nee. Het zijn niet echt gerechten. Het zijn, het zijn componenten die door elkaar heen vallen... en die dingen met je doen wat geweldig is en wat een beleving is... maar de beste maaltijd... Nu ga ik even een wit voetje halen, heb ik met mijn vrouw en Oh mijn ja, natuurlijk. Aan tafel. <laughs> Gewoon een gehaktbal of zo. Nou, dat mag ook wel iets meer zijn. Maar... <laughs> Onze dichter bij de dag is vandaag Chit Bruinja. En tegen drieën hoort u zijn gedicht. Als u een vraag of een opmerking voor ons heeft, kunt u naar de website gaan. Dit is de dag.nu of twitteren en dan gebruikt u de hashtag DIDD. Ineke van Gent, laten we het eens gaan hebben over GroenLinks, de afgelopen Twee weken. Wanneer hoorde u voor het eerst dat Tovik Dibi lijsttrekker wilde worden? Nou ja, dat is al enige weken geleden, want uh, ik had er met hem over gesproken. En uh, ook bij Pownews. ik dacht zo'n ruim anderhalf week geleden, uh, ja, werd het bekendgemaakt omdat mensen op het partijbureau in Utrecht uh, zeiden dat er meerdere kandidaten waren. Ja. ja. En toen was de connectie voor veel mensen al heel snel gelegd. En hij had het met u besproken? Ja, en wat, wat had u hem geadviseerd in dat gesprek? Nou ja, kijk, ik uh, ben een heel uh, superdemocraat. En ik vind uh, als uh, mensen dat uh, willen, dan heb je het goede recht... om je kandidaten te stellen. Dat heb ik ook tegen hem gezegd. Ik heb wel aangegeven, van god, na het hele Lenta-akkoord... dat zat ik zelf natuurlijk uh, helemaal uh, in, uh, samen met Jolande. Ja, want u heeft de onderhandelingen gedaan, hè? Precies, samen met Jolande Sap. Dus uh, ik had ook niet heel veel tijd om uh, hier heel erg... Uh, Mee bezig te houden. Want uh, ja, ik vond het andere. vond ik op dat moment belangrijker. Mm -hmm. En wel gezegd van. gewoon na dat akkoord. is wel het een en ander veranderd. Dus je moet goed weten waar je aan begint. maar je hebt het volste recht om het te doen. Maar dat klinkt heel neutraal. Was het zo neutraal? Of heeft u ook wel gezegd, van zou je dat nou wel doen, tof ik, Want het gaat nu net goed met de partij. Als je hier aan begint, gaat dat misschien toch weer wat minder? Nee, ik heb daar eigenlijk vrij neutraal op uh, gereageerd. Omdat ik, uh, ik had zelf ook, uh, ja als PvdA-watcher uh, bij de fractie... had ik zelf ook een aantal debatten gevolgd uh, van de PvdA over de lijsttrekker. Mm -hmm. uh, of de fractievoorzitter was het bij hun dan. en je, We hebben gezien bij het CDA, ik vond dat echt een prachtig uh, proces. En had zoiets van, nou, het is een feest van de democratie... En ik vind dat dat in GroenLinks ook moet kunnen. En ja, iedereen heeft recht om zich daarvoor te kandideren. Ja, nou, dat was uw reactie. Hoe werd er binnen de fractie gereageerd? Bijvoorbeeld door Jolande Sap? Ja, we hebben dat in de fractie eigenlijk uh, niet uh, uitgebreid uh, besproken. Omdat dat, uh, ja, ik vind dat ook niet zo'n zaak van de fractie. Want het is aan individuele leden, hij... fractieleden en anderen... om daar uh, zich kandidaten te stellen. Dus, uh... als je stel, stel, dat je collega, stel dat mijn collega uh, die wil ja. uh, met mij gaan concurreren om mijn baan dan zou ik het toch wel waarderen als dat even besproken werd. Is, dat, is die sfeer Ja, niet we zo? hebben er wel uh, kort uh, over gesproken, maar het was zoals het uh, was. En uh, ja, uh, dan kun je daar wel een hele uh, debat over gaan uh, voeren. Maar wat ik u zeg, het is een soort rechten uh, van ieder lid om dat uh, te doen... Nou, dat heeft Tovik uh, gedaan. En ook Jolande. Dus, uh, nou, het gaat tussen hun tweeën. Ja, dat, en dat was duidelijk. Was dat voor Jolande Sap ook meteen helder? Of was die wel wat minder uh, democratisch ingesteld dan u nu op dit moment? Nou, ik moet u zeggen, in de fractie heeft zij daar uh, heel relaxed uh, op gereageerd. En ook zoiets van, nou, het is zoals het is. En uh, nou, ja, dat heeft ze later op Twitter ook uh, duidelijk uh, gemaakt. Uh, ook in tv-programma's uh, de afgelopen dagen... Uh, zij ziet uh, uit uh, naar het uh, ledenreferendum en de debatten die daaraan vooraf gaan. Nou, ik ook, moet ik u zeggen. Ja. Ik ga er vanavond ook naartoe. Uh -huh. En uh, uh, ja, het is een beetje jammer dat het uh, wat knullig allemaal... Uh... Ja, want dat is dan de vraag. Als u zegt van nou, ik heb het al verhad met Hovigdibi. Ik zei prima, doe maar. Jolande Sap stond er ook zo in. Dan, dan nou, dat klinkt het wel ja. alsof er niet zoveel aan de hand was. Wat is er dan vervolgens misgegaan? Nou ja, wat er misgegaan is, uh, men heeft het, ik kan bijna het woord niet meer horen. Ik zeg het er maar bij. De procedures, ik vind het bijna zo van de procedures. Ja, kijk, ik denk dat er gewoon een iets te formele inschatting is uh, gemaakt. Ik vind een Kamerlid... Door het partijbestuur. Die... Ja, en ook door de kandidatencommissie. Maar goed, ik heb daar niet aan tafel uh, gezeten. Maar uh, zag wel met stijgende verbazing uh, hoe lang de procedures zouden moeten duren. Uh, dat er dan heel formeel op gereageerd uh, wordt. Wel, ik denk een iemand die zes jaar Kamerlid is voor GroenLinks... Uh, toch ook zijn kwaliteit heeft bewezen. Die ga je natuurlijk niet afwijzen voor zo'n referendum. Maar u zegt dus eigenlijk heeft het partijbestuur en de kandidaatcommissie hebben zich gehouden aan procedures die u, neem ik aan, eerder hebt afgesproken, toch? Nou, ik vind het wel een, interpretatie van de, een straffe interpretatie van de procedures. Maar goed, daar hebben zij voor gekozen. Ook daar heb ik niet aan tafel gezeten. Maar ik ben van mening, op het moment dat uitgelekt was... dat Tovek Dibi kandidaat was naast Jolande Sap... Uh, heb ik meteen gezegd van, uh, nou, uh, de debatten kunnen gaan beginnen. Uh, een aantal debatten in het land. Uh, de leden kunnen erover gaan stemmen en uh, de beste gaat het winnen. Ja, u zei van, dat, maar zegt u daarmee van... op dat moment hadden we dat partijbestuur moeten zeggen... we hebben dan wel procedures, maar deze situatie zo uitzonderlijk... we gaan ze nu gewoon even naast ons neerleggen. Ja, want het is ook tussentijds uh, veranderd. Want aanvankelijk was het ook zo dat er een soort spreekverbod uh, was... Uh, dacht ik, uh, van kandidaten... Ja, dat We hoorden ook ik, heel lang niet echt van Tovi Dibi zelf... of hij nou wel of niet kandidaat was. Nee, want uh, dat was hem ook te verstaan gegeven wat ik heb uh, begrepen. Maar dat de denk ik, kom op mensen. Democratie, uh, dat is iets voor vrije mensen. Daar ga je vrij mee om. Uh, daar communiceer je gewoon uh, over. En uh, ja, krampachtigheid is wel het laatste wat je daar uh, kunt uh, gebruiken. Ja. Al met al ben ik blij dat nu uiteindelijk de uitkomst wel is... Uh, dat het referendum er komt. Dat de debatten vanavond gaan uh, beginnen... Ja, en hopelijk uh, kunnen we dan dit geklungel uh, achter ons ja, laten. Ja, maar nog even terug naar dat geklungel, want u zag dat natuurlijk gebeuren ja. uh, als fractie. Van dat, dat de partijbestuur daar wat onhandig mee omging, om het maar even zacht uit te drukken. Die kandidatencommissie, heeft u toen niet contact gehad met elkaar? Dat u even om de tafel bent gaan zitten en heeft gezegd, nou laten we, oké, okay, we gaan die procedure even veranderen om nog één keer het woord te gebruiken. Nou ja. En we gaan het nu zo doen. Nou ja, ik heb intern wel mijn mening gegeven over de gang van zaken... dat ik daar niet zo blij mee was. En dat is niet om mensen te beschadigen of uh, makkelijk kritiek uh, te leveren... maar het gaat mij aan mijn hart. Uh, GroenLinks is natuurlijk ook mijn partij... waar uh -huh. ik me al heel lang voor inzet, uh, met hart en ziel. Uh, wij hebben mooie uh, principes waar we voor staan, uh, prachtige idealen. En dan denk ik van ja, door dit soort uh, gedoe... Kan het toch niet waar zijn uh, dat we hier nee. uh, gewoon slecht uitkomen? Maar is het dan niet gewoon crisisoverleg in de partij op zo'n moment? Dat je zegt: nou, oké, okay, is... jongens, allemaal op, aan tafel, neuzen één kant op, we spreken nu gewoon af hoe we het gaan doen. Hoe werkt dat dan? Nou ja, er is wel uh, overleg uh, geweest. De mensen hebben ook hun mening daarover uh, gegeven. Maar het viel mij uh, op uh, dat. Uh ja, de procedure gevolgd moest worden... en dat daar eigenlijk uh, iets te weinig flexibiliteit uh, was... Uh, om zeg maar, ook de buitenwereld in de gaten te houden... wat daar uh, zich afspeelde. Ja, maar daar bent u toch allemaal bij? Of is er zo'n grote kloof tussen dat bestuur van die partij... en bijvoorbeeld een fractie? Nee, dat moeten we ook allemaal niet gaan uh, overdrijven. Kijk, uh, uh, dit is niet goed gegaan, dat ben ik helemaal met u eens... maar we moeten nou ook niet overdrijven dat iedereen maar wat doet in GroenLinks. Uh, dat is zeker niet uh, zo, maar er zijn gewoon verschillende inschattingen gemaakt... Uh, nou, en uiteindelijk uh, is het nu op zijn pootjes uh, terechtge mm. terechtgekomen. Ja, maar, ik neem maar, maar we moeten dat... nu wel een hele achterstand weer uh, overbruggen... En ook naar de buitenwereld uh, duidelijk maken dat dit helemaal niet des links is... om hier zo krampachtig mee om te gaan. Ja, maar dan neem ik toch ook aan dat u uh, lessen wilt trekken uit hoe het nu is gegaan. Dat u dat Zeker. nu nog een keer wilt meemaken. En dat er dus ook wel een evaluatie plaatsvindt van waar het dan mis ging. En, en ik ben ja. nog steeds wel heel benieuwd van wat is dan het probleem geweest. Is dat dat de onderlinge communicatie niet goed was? Dat mensen gewoon maar deden zonder te overleggen? Of dat u allemaal niet zo goed wist waar u mee bezig was? Wat, waar ging nou, het nou mis? Ik denk dat de regels uh, te strak geïnterpreteerd zijn. Uh, ik denk dat uh, ja, de, de, de, de tijd die er werd genomen om dit allemaal uit te zoeken... en mensen te spreken gewoon te langer was... Het was al vrij snel duidelijk dat er meerdere kandidaten zouden zijn. Wat ik u zei, dat is ieders goed recht ook om je te kandideren. Uh, dat kan onze partij prima hebben. Onze leden die kunnen uitstekende uh, keuzes maken als het daarom gaat. Ja, dat hadden we veel sneller moeten afhandelen. Ik zou het goed vinden als we die procedures, ik zeg het nog maar eens... Mm. Uh, wel gaan aanpassen dat zittende Kamerleden hier gewoon aan mee uh, kunnen ja. doen. Als er meerdere kandidaten zijn, dit gewoon snel georganiseerd. Maar wie had wordt. de regie moeten nemen wat u betreft? Nou, ik vind wel zelf dat het partijbestuur hier wel wat meer regie had in moeten nemen. Maar ja, ik ben wat ik u zeg, ik zat daar niet aan tafel, maar ik zie dat aan en denk van ja, dat maar wel, uh, kunt u toch ook wel gewoon zeggen. Maar ze ja, dan, dan kunt u toch ook gewoon nu wel zeggen. Nou, dat partijbestuur heeft gewoon gefaald aftreden. Gewoon, klaar. Ja, nou ja, ik heb uh, gisteren daar nog een, uh, uh, op Twitter iets over uh, gezegd. Uh, ik hoop uh... Dat klonk een beetje in die richting. Uh, ja, nou ja, maar ik vind dat ze zelf maar conclusies uh, moeten trekken. En ik moet je eerlijk zeggen, ik ben ook niet uit op nu uh, het conflict uh, maximaal uh, maken. Waar ik op uit ben is dat uh, we de schouders eronder zetten. In Groningen, waar ik vandaan kom, zeggen ze dan kop de veur. Want het wordt de hoogste tijd dat wij uh, nu uit gaan venten waar GroenLinks voor staat. En richting de verkiezingen gewoon met elkaar uh, daar het mooi iets moois van maken. Ja, nee, ik begrijp uiteraard dat, en zeker met de peilingen zoals die nu zijn dat ja. dat uw eerste belang is. Maar ik kan me ook voorstellen dat de partij de boel weer op orde moet krijgen. En hoe gaat dat dan nu gebeuren? Nou ja, ik moet u zeggen, uh, de debatten worden nu uh, georganiseerd. Uh, uh, uh, ik weet niet wat het partijbestuur uh, gaat uh, doen. En ik zeg u nogmaals, uh, ik ben niet op het soort maximale, maximaal maken van het uh, conflict. Uh, er is genoeg uh, gebeurd uh, de afgelopen weken. Uh, het wordt tijd uh, volgens mij dat mensen ja. die echt voor GroenLinks staan uh, nu met elkaar uh, de schouders eronder uh, zetten. Want we staan er niet goed uh, voor. Nee, maar stel en het ik zou over... ik, ja, ik stel ik zou overwegen op u te stemmen, maar ik ja. denk nou ja die afgelopen twee weken het is zo'n zootje bij die partij. Ja. Ik doe dat niet en dan, maar ik zou het willen overwegen. Maar dan wil ik wel de garantie dat het niet nog een keer zo gaat. Kunt u nou, mij ja. die geven? Uh, nou, als het aan mij uh, ligt, uh, zeker. Ik hoop ook. Uh, uh, dat we bijvoorbeeld op het uh, congres uh, of uh, vlak daarna en het partijbestuur nu al zegt... van wij gaan het in de toekomst nooit meer op deze manier uh, doen. Het lijkt mij wel belangrijk om dat uit te spreken. Jolande Sap heeft dat al uitgesproken, maar ook Tovik Dibi. Uh, ik doe dat. Uh, allerlei andere mensen in de partijen uh, die gezegd hebben van nou, uh, zo klungelig uh, moeten we dat nooit meer gaan aanpakken. Uh, uh, en ik kan ook de GroenLinks kiezen... of diegenen die overwegen om GroenLinks uh, te stemmen... Ja, dat de meeste mensen in GroenLinks zoiets hebben. We zijn een vrije, uh, democratische partij... Die de leden van uh, zeer serieus neemt. En de leden kunnen nu ook stemmen op de lijst. Ja, maar dan uh, zou ik toch zeggen: dan zou u toch iets meer met de vuist op tafel moeten slaan. om te zeggen: we gaan het echt veranderen. dat het niet meer nog een keer kan gebeuren. U laat het een beetje over. Het is fijn dat u vertrouwen heeft in de mensen om u heen. Maar het, dat is toch niet helemaal goed uitgekomen de afgelopen tijd. Dus moet er niet wat harder opgetreden worden, wat u betreft? Nou ja, ik heb mijn mening daarover gegeven, dat weet u ook. Dat heb ik gisteren al gedaan, dat doe ik nu weer. En het is nu aan anderen om daar uh, ja, met elkaar over te spreken wat ze daarmee willen. Maar ik moet u ook zeggen, uh, ik heb eigenlijk niet zo'n zin om dat conflict groter en groter te maken. Ja. Want we hebben onze tijd wel voor andere nee. zaken Ik snap dat u ook dat, dat u dat niet via de radio wil doen, maar gaat u dat dan wel intern doen? Nou, dat sluit ik niet uit. Oké. Okay. Dus dat is nog een mogelijkheid. Goed, de strijd gaat maar tussen... wij ik ga er niet alleen over, hè? Nee, dat begrijp ik, maar u, u heeft wel <laughs> iets te zeggen in die partij, toch? Ja. Dat wel. De strijd gaat tussen Sap en Dibi. Uh, daar, het eerste debat is vanavond. Ja. Welke, welke van de twee uh, heeft het meest uh, uw steun? Nou ja, ik moet u zeggen, ik heb mij voorgenomen om daar niet op in te gaan. Uh, oh? ik, uh, ik ga gewoon... Nee, het ging mij vorige week ook echt om de dat ik vond uh, dat het referendum er moest uh, komen... en dat het grootst, het volste recht was van Tovik om zich daarvoor te kandideren. Er is nu ook een keuze uit meerdere kandidaten. Ik, heb zoiets, ik ga eerst eens een paar uh, debatten uh, volgen. En uh, ik vind het nu ook aan de leden is... en die hebben mij echt niet nodig om nu al een stemadvies uh, nee, te maar geven. maar u bent ook lid? Zeker. En u gaat dus ook stemmen? Ik ga dat nu nog niet met u delen. Nee. Um, inhoudelijk dan. Uh, Toverdibi lijkt iets meer uit de linkerflank van de partij te komen... waar u ook oorspronkelijk vandaan komt. He. U komt uit de PSP. Jolande ja. Sap iets meer de rechter... voor zover er sprake van is bij GroenLinks. Nou. Uh, ja, nee, klopt niet. Nee, ik vind dat toch een, een, echt een uh, iets te grove indeling, moet ik u uh, zeggen. Want... Uh, uh, dat, dat links-rechts, uh, volgens mij speelt dat uh, ja, voor mij niet zo in GroenLinks. Want wat is nog links en wat is nou nog ja, rechts liberaal, niet liberaal. Bijvoorbeeld Jan Marijnissen zei dat GroenLinks eigenlijk geen linkse partij meer is, maar meer een liberale partij. Ja, is. dat vind ik echt heel makkelijk uh, aan de zijlijn. Ik had een beetje de neiging om vanmorgen richting Jan Marijnissen een beetje even dimmen uh, te zeggen. Want uh, kijk, wij hebben onderhandeld, ik heb daar ook aan tafel gezeten over het lenteakkoord. En natuurlijk hebben wij daar dingen moeten slikken. Maar we hebben ook een heleboel akelige maatregelen terug kunnen draaien. En dan denk ik van uh, het passend onderwijs, de pgb's, de wetwerken naar vermogen. Nou, zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Uh, sociale werkvoorziening. Maar uh, zijn analyse klopt dus niet, zegt u. dat de Nou, van ik links... vind het te makkelijk. En ik vind dat GroenLinks uh, de positie moet uh, innemen. Kijk, wij zijn niet het kleine zusje of het kleine broertje van uh, PvdA of SP. Wij zijn een zelfstandige partij uh, die uh, groene en sociale punten aan elkaar uh, verbindt. En ook met verschillende partijen probeert zaken te doen. Want het is heel fijn als je gelijk hebt, maar het is nog prettiger... als je ook eens af en toe gelijk krijgt. Ja, en dat is zeker op dit moment wel van belang voor u. Nou, ja. goed. Uh, ik ben benieuwd uh, wanneer uh, dan gaan we dan van u gaan horen... wie het gaat worden voor u, Sap of Dibi? Ja. Over uh, hoeveel debatten kunnen we u weer even... Nou, er komen drie debatten. De laatste is oh. op 30 mei. Dus uh, ik ga dat eerst eens even volgen. Maar goed, daarna dan spreken we u ongetwijfeld. Nou, wie weet. Straks uh, praten wij met de paus van de Nederlandse wetenschap... Robert Dijkgraaf, maar eerst gaan we naar voetbal. Daar gaat hij niet! Hey, Dit was een penalty. Robben zal de nemer zijn. Vaste strafschopnemer. belangrijkste moment in zijn carrière. Schiet die Bayern naar de voorstond In de finale van de Champions League. In het eigen stadion. Arjen Robben. Pekker zeg even! hem. even. Oh, wat zal dat uh, natrillen. In het hoofd van Arjen Robben. Ja, voetballer Arjen Robben miste zaterdag in de Champions League finale. Een cruciale penalty. Sport, sportpsycholoog Rochin Hoorn, U zat als toeschouwer, zei u, maar ja. u dacht ook van uh, wat speelt er zich af in dat hoofd van deze man. Ja, op de een of andere manier, ik weet niet, ik denk dat meer mensen dat hebben. Zie je vlak voor zo'n penalty wordt dan het gezicht in kaart gebracht van de penalty-nemer en heel vaak is al aan het gezicht te zien hoe de speler zich voelt. Ja, en, en uh, wat zag u? Ja, ik zag toch al iets. In zijn gezicht, wat niet helemaal. Dus u dacht van dit gaat niet goed? Ja, maar ja dat is weinig professioneel. Maar daar komt meer de intuïtie <lacht> bij, euh, bij kijken. And, maar ik had al zo'n gevoel van tevoren. Dat ja. het niet, niet zo leuk. Andere mensen de wedstrijd gezien? Mevrouw van Gent had u de tijd voor? Ik heb het niet echt uh, heel scherp gezien. Mijn man die zat wel te kijken. En die hoorde af en toe wat kreten slaken. <lacht> dat ik oh, het gaat niet helemaal nee. goed. het lukt niet. Jullie hebben Jasper's gezien? Niet gezien. Ah, Robert Dijk graag weer in de ogen gekeken van Arjan Holbert. Ja, absoluut. <lacht> um, uh, <lacht> en wat dacht u? Nou, ik, ik was toch twee dagen daarvoor in, in München en ik. Alle Duitsers uh, die ik daar ontmoette begonnen over mij uh, over Robben. Dus ik, ik had al enig gevoel wat voor druk op hem lag. En ja, ik heb uh, ik ja. toch een beetje medelijden mee. Ja, wat is dat het probleem, Rihorn? dat er dan zoveel druk op iemand ligt... dat je dan eigenlijk niet meer kan presteren? Nou kijk, wat, wat op, op zo'n moment natuurlijk speelt... hij kan voor het eerst in zijn leven de Champions League winnen. En dat is voor een voetballer een enorm grote prestatie als dat lukt. En um, als je op dat moment in niet helemaal in staat bent om uh, het resultaat uit te schakelen... en alleen maar met die penalty bezig te zijn, dan kunnen dit soort dingen natuurlijk gebeuren. Je ja. hey, kan je natuurlijk aan het hoofd van Arjen Robben kijken, ik ken hem niet persoonlijk. Maar uh, als, uh, als, uh, als speler moet je goed in staat zijn om op dat moment dus eigenlijk niet bezig te zijn... met het winnen van de Champions League. Kan dat? Kan je dat uitschakelen in je hoofd? Dat, ja, dat, wij dat kunt u zeggen. ons dat leren. Dat kan ik hier, hier niet ter plekke leren. Nee. Maar dat is iets wat waar we met sporters heel veel mee bezig zijn. Ja, ja. Om, uh... om echt te leren, concentreren op alleen wat je op dat moment moet doen... zonder alles eromheen. Precies. Want eerder in de wedstrijd zag je ook al dat hij met dribbelen... niet door de Chelsea-muur heen kwam. Kan dat betekenen dat hij daardoor al wat onzeker was geworden? Of gaan we nu psycholo psychologiseren van de koude grond? Ja, dat gaan we dan wel een beetje doen. Ah, want leuk. we kunnen niet in. Roepen. Dat is af en <laughs> ja. toe wel leuk. Maar uh, ik zit hier als sportpsycholoog, dus dat ga ik niet doen. Nee. Maar uh, het is uh, natuurlijk zo dat het, uh, um, aan het begin van zo'n wedstrijd uh, kunnen dat soort gedachten natuurlijk al spelen. Ja, je speelt voor uh, eigen publiek. Hè? Dat is een voordeel, maar dat kan ook een groot nadeel zijn. Hè? Je ziet dat. Uh, sommige Nederlandse sporters ook in eigen land... of moment dat ze voor het Nederlands elftal uitkomen... minder goed presteren dan dat ze normaal doen. Mm. En dat, uh, dat, uh, dat kan alles te maken hebben met de druk die opgelegd wordt... Ja. door uh, gedachten van ik moet het nu laten zien. Ja, en dat lukt dan niet. Het is niet de eerste keer hè, dat hij bepalend is in een finale... in een WK-finale en twee keer eerder in de Champions League. Lukt het ook al niet? Bouwt dat dan mm. ook op? Ja, nou, ik moet wel zeggen, er is wel, een, er is wel een verschil geweest. Hij heeft eerder een penalty gemist, laatst ook tegen, tegen Dortmund was dat volgens mij. Um, en dat was een penalty, maar tijdens de WK-finale had hij een uh, kans, uh, nou, niet voor open doel. De keeper stond er nog voor, die miste die. Maar dat is natuurlijk een hele andere situatie hm. dan een penalty. Dus dat kan je, het is niet zo dat in zijn hoofd hij al, al op gaat zien tegen dat soort situaties. Dat kan wel gebeuren, ja. hm. Zeker als je vaker een penalty mist, hè, dat zie je ook bij... Uh, heb je bij Cedorf in het verleden ook gezien. Die heeft meerdere penalties gemist. En uh, daarbij kan het natuurlijk voorkomen dat een uh, sporter uh, daaraan terug gaat denken. Dat je een soort penalty angst krijgt. Uh, ja, dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Ja. Ja, ja. Sterker nog, er zijn zelfs sporters bekend die, uh, die trauma's hebben opgelopen... door dat soort... Uh, door dat soort... Uh, Trauma, uh, waar moet ik dan aan denken? Nou ja, de, de, de, de, misschien kunt u zich de Bob-piloot, de bob, de, de bob sleep in... Uh, oh ja, die durfde niet meer. In Vancouver herinneren. Ja. ja die uh, die uh, zoveel stress ondervond voor, uh, het, uh, voor zijn uh, afdaling... dat hij daardoor uit is gestapt en... Um, ja, de vraag is van is dat, uh, is dat slim? Op dat moment had, uh, ja, is het, uh, was het natuurlijk goed voor hem geweest als hij wel was gegaan. Maar aan de andere kant kan je zeggen: van ja, als, het, als de stress zo hoog is, moet je die verantwoordelijkheid dan wel nemen. Nee, want je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, in het geval van Robben... Ja. dat een trainer, die dat dan ook, die had misschien ook dat gezicht wel gezien zoals u dat zag. En ook het verloop van de wedstrijd, en kende zijn geschiedenis, had hij niet moeten zeggen. laat iemand anders die penalty maar nemen. Nou, ik denk dat een topsporter altijd zelf verantwoordelijk is voor zijn keuzes. Ja, en uh, wat, uh, wat het een van de belangrijkste dingen is bij penalties nemen is dat, uh, sporters, dat de speler zelf bewust is van hoe voel ik me op dit moment? Wat zijn mijn emoties? Voel ik mij zeker genoeg en overtuigd genoeg om die penalty te kunnen nemen? En op dat moment ook sterk genoeg te kunnen zijn om te zeggen ik neem hem niet. Want wat kan je zeggen nog in het veld? Uh, nou, op het moment dat je aangewezen bent, ja. dan kan het niet meer. Nee, dan moet je van tevoren aangeven. Uh, dat zou je dan van tevoren moeten aangeven. En tegen de ja. trainer zeggen van, nou, ik doe het toch maar niet. Ja, nee. vandaag even niet. Vandaag even niet. Ja. Is het herkenbaar in andere situaties, politiek of wetenschap? Meneer Dijkgraaf staat u ook wel eens voor zulke trauma-penalties? Nou, het, is, het prettige natuurlijk is uh, <laughs> dat, uh, dat je in de wetenschap meestal wat langere bedenktijd hebt. Uh, maar dat mensen uiteindelijk in posities komen waarin ze uh, toch een soort topsportachtige uh, emoties meemaken. Ja, absoluut. Herkent Ik, u uh, ook wel. Nou, zelfs een hele kleine, als je een keer. Uh, je, dat je, dat je als alleen maar dat je een vraag stelt of je hebt een, je hebt een klein inzicht, dan zit onmiddellijk achter in mijn hoofd in ieder geval de gedachte van ja. Maar misschien is het gewoon grote flauwekul. Dus, dus een zeebel die je één keer kapot kan barsten. Om daarmee naar buiten te gaan, dat vereist ook een zeker zelfvertrouwen. Ja. En dat gevoel dat je zeg maar goed in de wedstrijd zit, uh, dat, dat herken ik wel. Het heeft vaak toch ook te maken met een zeker ritme. En ook het loslaten van uh, de, de grotere doelen die je stelt. Gewoon enorm kunnen genieten van het hier en nu. Ja, dat is eigenlijk wat meneer Hoorn zegt ook. Je Precies. moet dan niet meer denken aan alles eromheen. Mevrouw Vergent, herkent u het uit de politiek ook, dit soort momenten? Ja, ik herken het zeker. Je hebt soms wel zo'n debat of een voorstel... of dan zeg je iets en denk je, oh, wat heb ik nou allemaal uh, gezegd? Maar ja, ik vind het ook met zo'n penalty, als je die mist... dan moet je zo snel mogelijk, vind ik, uh, weer de volgende penalty gaan nemen. Of als je van je fiets valt, zo snel mogelijk weer gaan fietsen. Want als je, anders wordt het alleen maar erger. Dus, en dat, als je niet ja. je, je nek af en toe eens uitsteekt... Ja, dan word je toch ook een beetje een saai mens. Dus dan denk ik, ja, dan gaat Gewoon het ook doorgaan. wel ja. Is dat het goede advies? meneer Hoorn, zegt u dat ook tegen sporters die bij u komen, die uh, nou ja, thema dat, weer doen? Het is natuurlijk hartstikke goed als je Robben alle vijfde penalties dan zou gaan laten nemen. Ja. Maar dat kan <laughs> natuurlijk in zo zo'n wedstrijd niet. Als hij ze uh, dan maar niet allemaal mist. <laughs> nee, <laughs> nee, kijk, daar begint het alweer. Het lastige aan dit soort situaties is dat je dit soort penalties eigenlijk maar een paar keer in je leven neemt. Zo ja. niet één keer. Ja. En uh, dit was de belangrijkste penalty in zijn... Uh, in ja, zijn gaan er nog komen, denkt u? Krijgt hij de kans nog? Nou, dat ligt aan Van Marwijk natuurlijk. Ja. En aan ja. hemzelf. Ja. Kijk, wat, wat nu zaak is, is dat hij in ieder geval hard gaat oefenen... En, uh, om, om te kijken hoe hij dit gaat oplossen. Het allerbelangrijkste is het verwerkingsproces nu. Ja, want als hij teveel blijft hangen in de penalties die hij nu, nu heeft gemist... Dan uh, zal dat natuurlijk een negatief effect hebben op zijn komende penalties. Dus wat als eerste moet gebeuren, is dat de Bayern-staf of de Oranje-staf hem helpt om dit te verwerken. En dat doet hij door middel van een goede evaluatie. Dus heel zakelijk bekijken, wat is er nou gebeurd tijdens die penalty's? Hoe heb je hem genomen? Hè? Want dat is, ja, hij was gewoon niet goed ingeschoten, dat was heel duidelijk. En hoe heb je hem genomen? Wat ging er allemaal door je hoofd? En hoe heb je je voorbereid in die laatste stappen voor die penalty? En dan te bepalen van, oké, okay, dit is nu afgesloten. En hoe gaan we het de volgende keer nu doen? He, en eigenlijk een routine te ontwikkelen. Want dat is eigenlijk wat sporters over het algemeen van de sportpsycholoog leren. Een vaste voorbereidingsroutine voor jezelf uh, creëren waarin je een structuur aanbrengt. Wat uh, één helpt om een goede focus en een juiste spanning voor zo'n penalty. En twee, met name, wat ervoor zorgt dat negatieve gedachten uitgesloten worden. He, want als je, eigenlijk, als je geen goede routine hebt, heb je in je hoofd allerlei ruimte voor gedachten als... oh jee, als ik hem maar niet weer mis. Goed, zometeen na het nieuws over zicht van half drie praten we verder met uh, Robert Dijkgraaf van de KNW die naar Amerika vertrekt. En met topkok Julius Jaspers eerst het nieuws, gelezen door Job Boot. Radio 1, het NOS-journaal. In het Haagse verzorgingstehuis Maria Hoeven zijn de afgelopen jaren nog zeker twee ernstige incidenten geweest door fouten van het personeel.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 De nieuwe Russische regering bevat weinig verrassende namen. President Poetin heeft vooral gekozen voor continuïteit... en alleen een paar impopulaire ministers vervangen. De regering wordt geleid door de voorganger van Poetin met Vedef. Die wordt dus premier. En Buitenlandse Zaken blijft in handen van minister Lavrov. Acht van de tien Groningse Statenfracties dringen bij minister Leers aan op een oplossing voor de uitgeprocedeerde asielzoekers in Ter Apel. Zolang de 300 bewoners van het tentenkamp niet terug kunnen naar hun eigen land, moet er opvang zijn in Nederland, vinden de Statenfracties. Alleen die van VVD en PVV ondersteunen de oproep niet. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A2 richting de Belgische grens. Twee kilometer tussen Meersen en knopend Europaplein. Dat komt door een eerder ongeluk. De weg is weer vrij. Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag. Van harte welkom bij Dit is de Dag met aan tafel. GroenLinks-prominent Ineke van Gent... Sportpsycholoog Gia Hoorn, topkok Julius Jasper... en topwetenschapper Robert Dijkgraaf die naar de Verenigde Staten vertrekt. U kunt reageren via Twitter, dan gebruikt u de hashtag DDD... of ga naar de website ditstedag.nu. Ja, professor Robert Dijkgraaf u stopt als president... van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen... en vertrekt naar het prestigieuze Princeton. Neem ons eens mee naar Princeton. Hoe ziet het er daaruit? Hoe uit? ziet het eruit? Ja. ja, heel erg landelijk. Het, is het Institute for Advanced Study, waar wat ik ga leiden... is een soort privé onderzoeksinstituut... wat er van afstand uitziet als een oud-Engels landhuis... waar een klein aantal hoogleraren, het zijn er 28... en zo'n 200 tijdelijke staf... in een soort theoretische onderzoeksterreinen aan het werk is. Dat is wiskunde, natuurkunde, geschiedenis... En uh, ja, die zitten daar. Er is een groot bos bij. Uh, er is Niet zo een, ver uh, van New York, hè? Het ligt een uurtje onder New York. Ah, uh, in, in Princeton zelf ook, uh, ligt ook een fantastische universiteit daar. Het is een uh, zeer uh, ja, mooi oud stadje. Het uh, klinkt ideaal eigenlijk. Uh, ja, de uh, is, is, uh, Amerikaanse geschiedenis is natuurlijk wat jonger dan de onze. Maar in, in die Amerikaanse geschiedenis heeft een belangrijke rol gespeeld. Het is een beslissende veldslag tegen de Engelse. Uh, dus er is ook de zel, zelfs nog geschiedenis in de buurt? Ja, het huis waar we gaan wonen zitten volgens de overlevering nog de kogelgaten van de, de revolutionaire oorlog. Nou, dus kijk. dat is wel mooi. Ja. <laughs> klinkt goed. En wat gaat u daar doen? Nou ja, ik, het is een hele bijzondere functie. want uh, Omdat het eigenlijk zo klein is, is het mogelijk om daar enerzijds leiding aan te geven. Maar anderzijds ook zelf onderzoek te doen. Daar ook ruim de tijd voor te hebben. En dan is er ook nog wel ruimte om, uh, ja, wat ik dan ook hier wel doe, wetenschappelijk advies. Uh, wat de Amerikanen outreach noemen. Dus gewoon ja, proberen die wetenschap een stem te geven. Ja. Uh, dat, dat kan ook. En uh, ja, ik treed in de voetsporen van onder andere uh, Robert Oppenheimer. Dat was iemand die uh, de als vader van de kernbom, ja. ja precies. En uh, toen hij die baan kreeg, zei hij van dat is mooi, je kan uh, een derde onderzoek een derde besturen, een derde advies. En ja, dat lijkt me heerlijk. Dat, dat, gaat, u gaan ook, doen. dat gaat u ook ja. Was het een beetje saai geworden in Nederland? Dat u dacht, ik moet maar wat nee, anders doen? Nee, helemaal uh, niet. Ik, ik ben echt iemand die uh, zeg maar, als, als geen ander uh, verknocht en vergroeid is... Uh, met de Nederlandse wetenschap. Ik ben hier al, al twintig jaar hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. De afgelopen vier jaar voor de Academie van Wetenschappen. Uh, en dan zit je in een hele bijzondere positie omdat je eigenlijk... Uh, alle mogelijke terreinen waar iets van wetenschap gebeurt... daar word je wel uh, bij betrokken. Mm -hmm. Dus dat gaat dan echt van de, de voorschoolse opvang... tot aan uh, de, de, de, de topwetenschappers uh, die we hier hebben, naar het buitenland. Uh, alles bij elkaar. En dat heb ik gewoon enorm naar mijn zin. Uh, dat heb maar, ik nog steeds. Waarom gaat u nog weg? Ja, omdat je op een gegeven moment, uh, denk ik, deze aanbieding kwam. En dan, uh, dan denk je van, wacht even, uh, uh, dit komt één keer in je leven. Kan je eigenlijk geen nee zeggen? Ik kan eigenlijk geen nee zeggen, maar ik kan natuurlijk wel. En het is vrij makkelijk om een excuus te vinden. Maar uh, ik was eigenlijk uh, ook wel weer toe aan een andere fase in mijn leven. En gek genoeg ook wel een leven wat wat kleiner wordt. Mm. En een van de mensen adviseerde ook, even, nou, het is erg leuk om te doen. Maar je moet er wel tegen kunnen dat je weer eventjes in een soort rust komt... Hier is het natuurlijk rennen van de ene en ja. naar de andere festiviteit studio en, uh, naar studio. Precies. En dan daar word je weer geconfronteerd wat, een klein... uh, met een lege u... pagina. Ja, ik hoor u een stemmet knikken, mevrouw Van Gent. U gaat uit de kamer. Is dat een beetje ja. hetzelfde gevoel? Nou, ik moet zeggen, het, ja, het is wel herkenbaar. Uh, ik weet natuurlijk nog niet uh, echt wat ik ga doen, maar het lijkt me wel. Sommigen zeiden tegen mij: Ineke, welkom in de. Vrije wereld. Eh, toen ik had gezegd dat ik uh, ging stoppen, omdat je uh, gewoon niet meteen overal een mening over hoeft te hebben. Dat je gewoon eens wat meer tijd krijgt om na te denken, om andere dingen uh, te doen. Dus ja, ik vind het, ik zal het vreselijk gaan missen dit werk, dat weet ik nu al. Maar ik zie er ook wel naar uit om echt. Uh, ja, nog eens heel wat anders te gaan doen in mijn ja, leven. Ja. Nou, dat, dat komt overeen dan bij u bijna. Ja. U legde, meneer Dijkgraaf, zoals al werd gezegd... graag in gewone mensentaal uit <laughs> waar wetenschappers ah, mee bezig ja. zijn. Of wat wetenschappers hebben ontdekt. Laten we even ja. luisteren naar een fragment van een recent optreden... van u bij uh, Matthijs van Nieuwkerk. Een groot applaus voor professor Robert Dijkgraaf. Doe het nou! Waar komen we vandaan? Waar bestaan we uit? Uh, hoe is het allemaal zo gekomen? Waar gaan we naartoe? Het bijzondere is dat we eigenlijk sinds de laatste paar jaar het antwoord van de wetenschap weten. Ik wil even met u, en ik wil daar even, gewoon even uh, gepaste stilte bij... even live luisteren naar de oerknal. Het is een soort babyfoto van het heelal. En toen de ontdekker hiervan dit voor het eerst zag... zei hij van, het is alsof ik het gezicht van de schepper ziet. Ja, hoe is het daar, om daar dan te ja. staan? En dan uh, de bewondering van Matthijs van Nieuwkerk... en van het ganse volk wat u op tv ziet. Hm. Nou, te voelen. Het is een beetje als die strafschop, uh, maar dan een <laughs> positieve zin. Uh, dat ik me dat helemaal niet realiseer. Nee. En ik, uh, uh, wat mevrouw altijd zegt, van ja Robert, je zet je gewoon aan. Uh, dat, dat is wel een beetje zo. Uh, ik, een ben, uh, ik ben zo uh, ook eigenlijk iedere dag in de ban van het ruwe materiaal... waar ik over mag vertellen. Dat ik... Uh, daar kan ik me eigenlijk zelf weer in verliezen. Ik, ja. kan me eigenlijk, ik verlies me in mijn eigen verhaal. Maar u wordt um, dan toch gezien als een soort uh, ja, seculiere priester die ons vertelt hoe het allemaal in elkaar zit? Of voelt u dat niet zo? Nou ja, kijk, er zit iets vreemds in als je uh, uh, probeert uh, de wetenschap uit te leggen. Omdat je natuurlijk ja, per definitie uh, uh, doet de wetenschapper iets wat anderen niet kunnen. Anders word je daar niet voor betaald en uh, hoef je geen universiteit op te richten. Dus je moet. Je kan een aantal dingen vertellen, maar een aantal dingen ook niet. Er hangt dus altijd wel een soort... Uh, een mysterie. Beetje, een beetje mysterie ja, omheen. Dus toch een soort priester. Dat wel, maar aan de andere kant denk ik... van er zijn andere elementen van de wetenschap... Namelijk, eh, die je eigenlijk al een klein kind kan uitleggen. Namelijk, je hebt een idee en dan ga je het gewoon eens uitproberen. Uh, ga eens kijken hoe dat proefje werkt. En probeer het nog een keer en probeer het te begrijpen. en Een soort logica van de wetenschap. Uh, met een hypothese, en die ga je dan proberen te weerleggen. En je gaat met elkaar mm -hmm. dat, dat soort proefjes doen. Ja, die, uh, die is al zo oud als de wetenschap is. En dat kan je eigenlijk wel begrijpen. Dat kan je eigenlijk onversneden tot ja. je nemen. Ja, en dat legt u dan heel erg overtuigend uit. En dan luisteren wij naar u ja. en denken, oh, het is toch wel heel fijn... dat er zo'n man is, ja. en hij ziet er nog prettig uit ook... die ons uitlegt hoe het in elkaar zit. Ja, dat is natuurlijk niet goed. <lacht> nee? Uh, nee? dat is oh, Jammer. Uh, <lacht> nee, ik, ik snap het wel. <lacht> Kijk, dat, is, dat wordt al gezegd, in wetenschap is georganiseerd scepticisme. Dus je moet altijd sceptisch zijn. Dus als je het prettig vertelt en een mooie metafoor dus met een je Dus niet achter u aan gaan lopen eigenlijk? Nee, eigenlijk die? niet. En uh, je moet kritisch blijven. En ik vind het ook wel leuk, mensen vragen door van... Jij vertelt allemaal wat zo mooi, maar hoe weet je dat nou? En ik had een keer uh, mooi verteld dat het ging over aardbevingen... Van, uh, dat, dat er een enorme klont uh, uh, ijzer in, binnen de aarde zit. En toen kreeg ik ook zo'n e-mailtje van een, een meisje van, van tien... Van, hoe weet je nou dat die, dat die grote ijzeren bal midden aan de aarde Heb je zit? Heb je dat gezien? zelf gezien? Zeiden, ja, ja. Nee. En dat was een heel ingewikkeld verhaal. Dat gaat dan met aardbeving en de verstrooiing van geluid. En heel goed dat mensen dit soort dingen blijven vragen. Maar dat is dan wel een beetje raar, lastig, lijkt me. Want enerzijds vinden mensen het liggen dan nou, aan uw voeten. Dat is misschien wat overdreven. Maar ja. luisteren met bewondering naar wat u dan vertelt. En denken, ja, nou prachtig. En anderzijds wilt u graag eens kritisch blijven. Ja. Maar is dat... Het is toch een ingewikkelde combinatie dan? Nou ja, dus je hoopt ook dat mensen een gedeelte meegaan, maar ook de goede vragen blijven stellen. En ook wel denken: vragen van wie... hoe weet je dat nou? Ja, ja. En uh, dat is ook wat iedereen aanraadt als je met een wetenschapper uh, praat of naar luistert. Blijf doorvragen en eigenlijk iedere vraag is een goede vraag. Maar, me maar mensen denken dan: ja, maar er is één iemand die het weet en dat is ja. in dit geval Robert Dijkgraaf. Ja, nee, dat is sowieso uh, is het niet. Is ook heel goed dat ik heel goed ook weggaan. want er zijn natuurlijk heel veel wetenschappers die het weten. En uh, ik vind het wel grappig, want. De laatste tijd moet je soms ook wel eens een keer een congres openen... een vakgebied waar je helemaal niets van weet. In de biologie of zo. En dan krijg je soms wel zo'n zuurig e-mailtje van... beste collega, ik hoor dat u sinds kort ook verstand heeft van... Oh ja. puntje, puntje, puntje. En dan denk ik, nou, het is eigenlijk helemaal terecht. Um, dus maar, we moeten u wel serieus nemen, maar niet te. Dat is eigenlijk te, de boodschap. Ja, dan dat dat is, uh, en dat is denk ik sowieso een hele goede houding uh, tegenover de wetenschap. Want doen wetenschappers zelf ook niet. Ze zijn eigenlijk altijd uh, speels... Uh, wat mij vaak opvalt als ik mensen meeneem naar, uh, naar een laboratorium... of waar, waar, waar we zelf onderzoek aan doen zijn... dat ze verrast zijn hoe ontspannen het is. Ze zien wat mensen op de bank hangen. Er wordt wat grapjes gemaakt. Iemand doet een krabbeltje op het bord. En dan en wordt zegt, er iets briljants nou? ontdekt. Is dat het nou? Ja, dat is het. Het is heel menselijk. Ja, ja. Um... Bent u geslaagd als, als, als, als voorzitter of directeur van de KNW? Is het u gelukt om de wetenschap in het vizier te houden in de samenleving? Om geld ervoor binnen te halen? Om de politiek ervan te overtuigen dat het belangrijk was? Allemaal uw taken? Ja, nou, ik, uh, het korte antwoord is natuurlijk altijd nee. <lacht> Want, uh, dit, dit is wel heel ambitieus. Kijk, ik voel de, de, de, de kar van de wetenschap die moet verder. En zo nu dan heb je het voorrecht, zo zag ik dat ook wel. Om daar een duw aan te kunnen geven... En, Sommige dingen gaan makkelijker dan andere. Ik denk dat ik wel eerlijk ben als ik zeg dat het, wat betreft het uh, zeg met grote publiek bereiken, dat ik daar altijd enorm veel medewerking voel. Mensen zijn heel erg geïnteresseerd ja. en staan open. Dus dat is gelukt. Dat is denk ik, daar hebben we een aantal dingen kunnen doen die uh, vernieuwend zijn geweest. Ik denk als het over de, de politiek uh, gaat, dan is het wat taaier onderwerp. En dan, uh, ja, dan is het ook een soort dijkbewaking, als ik eerlijk ben. Dat je mm. toch ook wel wil voorkomen dat er echt de verkeerde beslissingen worden genomen. Is dat ook uh, voorkomen? Want er is wel bezuinigd op onderwijs en ook op, ook op hoger onderwijs. Ja, absoluut. Uh, is, is het leeft natuurlijk een hele moeilijke tijd. En dan vraag je veel van de politiek. Dan vraag je eigenlijk van, in een tijd waar alles minder wordt... ga nou eens een keer wat extra's doen voor een onderwerp... Uh, wat je dan ja, toch een soort extra sterretje moet geven. Ja. En ik denk dat, een goede dat we goede argumenten hebben. hebben... Het is soms uh, wat wrang om te zien dat de landen om ons heen... die bij wijze van spreken in deze economische crisis... het ineens verrassend goed blijken te doen. Duitsland, dus Zweden, Denemarken. We doen toch Denemarken, iets doen toch fout dan? Die, dat zijn ook weer net de landen die de afgelopen jaren... Uh, flink, ik zou bijna zeggen, contracyclisch hebben geïnvesteerd. Dus echt, uh, ondanks de crisis, uh, gezegd hebben van... ja, we, we, we, dit gaat over onderwijs, onderzoek. Het gaat over wat over 10, 20, misschien wel over 50 jaar aan het doen zijn. Dat houden we goed. En deze boodschap... Uh, resoneert in Nederland nog niet zo lekker. Om het nee. zo te zeggen, als ik het zou willen. Uh, er zijn eigenlijk... Ik ontmoet zelden een politicus die tegen de wetenschap is. Maar mm -hmm. iemand die er echt helemaal 100% voor voor is. En ook op een gegeven moment een, uh, dit de prioriteit durft te geven. Die bijvoorbeeld in andere landen uh, wel gegeven wordt. Mm -hmm. En nogmaals, Duitsland is een goed voorbeeld. Maar het is ook Angela die, Merkel. Die, die heel een... keihard, uh, ja. wij spreken daarin... Komt er zelf uit de wetenschap, hè? Komt er zelf ook uit. Ja. Uh, dus toch maar dat beetje... hoeft... Uh, dat, dat, het hoeft niet altijd de beslissende factor te zijn. Ja, dan, dan zie ik in Nederland, heb een beetje gemengd rapport. Goed, dus hm. toch een beetje, beetje, beetje, beetje somber op dat vliegtuig. Nou, weet je wat ik soms zo jammer vind? Dat, uh, uh, kijk, als je, wat zijn de soort maatstaven waar je het succes van de wetenschap afrekent? Maar je zou kunnen zeggen, we willen dat wetenschappers veel publiceren, dat ze hard werken. Nederlandse wetenschappers naar de Zwitsers, de ENA meest schrijvende, publicerende, onderzoekendoende onderzoekers. Hm. Uh, hoeveel wordt dat gelezen? Dan zijn we nummer vier in de wereld. Dus ik denk van ja, als ik kijk wat de wetenschap doet... dan zitten we eigenlijk continu op alle criteria zitten we in de top vijf. Dus nu moet de politiek maar eens over de brug komen dan? Nou, dan wacht je eigenlijk van uh, dat mensen daar blij mee zijn... en zeggen van goh, dat is mooi om in te investeren. Vaak zegt men ook van nou, dat gaat eigenlijk heel erg goed. Dus ik ga nu mijn aandacht maar op iets anders richten. No, no, no, no. Belongs to PF Sloan I have been seeking PF Sloan, but no one knows where he has gone, no one is mm PF Sloan Rumor. Melk en honing. Alles over eten en drinken. Topkok Julius Jaspers. Julius, jij hebt kort geleden gegeten bij Noma. Restaurant in Kopenhagen. Beste restaurant van de wereld. Al drie jaar. Al drie jaar. Ja. Dus dan hebben ze zich bewezen. Uh, volgens 1300 juryleden die uh, over die uh, lijst beslissen... hebben ze zich bewezen. Ja. De en ze waren ja? zelf ervan overtuigd... dat ze er afgegooid zouden worden van die nummer één plek. En de, de hele wereld waren natuurlijk uh, roddels en uh, geruchten. En iedereen wist, Noma gaat eraf. Want? Ja, want het is tijd voor weer een andere oh ja. vernieuwing, et cetera. En twee jaar is mooi geweest. En, uh, maar het blijkt gewoon dat ze to, doorgaan. Toch stonden ze er weer op. Ja. Uh, de kok daar is René Redsepi. Is dat dan ook meteen de beste kok van de wereld? Valt dat dan meteen samen, die uh, kwalificatie? Ja, dat zou je wel zo kunnen zeggen. Alhoewel hij met vijftig koks iedere dag in de keuken staat om zijn 46 gasten van eten te voorzien. Ja. Dus ja, hij het doet het niet natuurlijk... helemaal alleen. Hij eigenlijk. doet het niet helemaal alleen. Het is een ziener. Het is een uh, ontwikkelaar. Hij Brengt ongeveer nog 20% door in de, zeg maar in de keuken van zijn restaurant. En 80% een verdieping hoger in zijn uh, laboratoriumkeuken. Dus ja, de beste kok... Ik denk in een totaal plaatje, ja, dan gaat hij daar nog wel voor door. Ja. En als je daar dan eet. Wat, wat, vertel ons eens even wat je dan zo op al dan? geserveerd krijgt. <laughs> nou. Er komt nu een uh, bril wordt erop gezet en er wordt een lijstje voor gelezen. Ja, want het is een ongelofelijke hoeveelheid uh, aan verschillende dingen. Wat heel belangrijk is om te weten, is dat alles wat hij maakt. Uh, geïnspireerd is door uh, de, de landen waar hij woont en eromheen. Hè. Dus heel Scandinavië komt eigenlijk bij je langs. Er is bijna geen uitzondering. Uh, ...hij weigert bijvoorbeeld ook om espresso te maken... ...want dat is zo Italiaans, je kunt gewoon een koffie krijgen... ...uit Kenia, prachtig, prima, maar geen espresso. En dan heel veel dingen uit de streek. Alles uit de streek. Wat we tegenwoordig uh, uh, overal op alle restaurant, in alle restaurants. Ja, maar he? hij gaat nog wel een stuk verder... ...want hij gebruikt natuurlijk zeewater... ...maar dat zie je ook steeds meer. Hij frituurt rendiermos. Hij Wat? gebruikt rendiermos. <laughs> Oké. Oh, Oké, <okay. laughs> okay, dat niet? Nee, ik had het ja. gegeten. Uh, maar dat wordt dan eerst uh, heel erg gedroogd... ...en dan wordt het gefrituurd... Uh, 100% koolhydraat is dat trouwens, uh, rendiermos. Uh, gefrituurde varkenshuid met uh, sap van uh, zo, uh, zwarte bessen, pijnnaalden uh, en paddenstoelen. Uh, is het lekker eigenlijk? Ja, het is, ja, het is wel lekker allemaal. <laughs> Toch wel? Ja, nee, nee, nee. nee joh. Het is, het is, het is heel ontzettend lekker. lekker. Ja. Uh, je moet je bij een heleboel gerechten afvragen... Uh, of het nog wel echt een gerecht is. En er zijn genoeg mensen die af en toe denken... ik zit hier in een soort... Uh, in een soort uh, uitzending van bananensplit. Uh, ik word nu in de maling genomen. Nee. Dat is niet zo. Want hij heeft ook een laboratorium verteld. Dus ja, het is ja, misschien ja. Meer, minder eten dan dat het een soort laboratoriumproduct is. Ja, maar dat laboratorium gebruikt hij voor het ontwikkelen van nieuwe dingen. En daar wordt, wordt natuurlijk met, met uh, poedertjes en jelletjes en stikstof en noem maar op wordt er gewerkt. Maar dat vind je niet echt terug op je bord. Op je bord zie je toch wel uh, de noordelijke landen die daar uh, achter de présence geven. En die methodes gebruikt hij, maar daar merk je als gast niet zoveel nee, dus van. Dus jij Kent wel dat mos, dat herken jij nog als mos? Ja, maar het is natuurlijk bizar, want je hebt nog nooit mos gegeten. Nee. Uh, je herkent het als mos, ja, maar het ziet er gewoon zo uit. En ook de pijnnaalden, de, de, het, de dennennaalden... en, en andere ja, gekke dingen uit uh, de zee en van het land daar. Ik uh, zie dat er Robert het zit te popelen om een ja, vraag te Ja, is dat dan blijvend, vraag ik me af. Het klinkt ook als een soort uh, nouveauté, van ja, dat, we weten echt... Echt niet wat we voor moeten stellen... bij uh, authentiek, uh, wat, laps uh, eten ja, of zo, zeg maar. Maar uh, krijgen we straks een soort uh, Scandinavisch restaurant uh, om de hoek? Nou, dat weet ik niet. Wat ik wel denk dat blijvend is... is dat wat daar ook gebeurt, dat uh, vlees en vis... Uh, ...enorm verminderd wordt in een menu... ...en dat uh, groenten en, en wieren en dat soort zaken, noten, uh, de overhand nemen. Als je daar eet, dan zijn uh, best een hele hoop gangetjes, hele kleine gangetjes. Hoeveel? Nou, dat zijn er zomaar twintig. Zo? Ja, dat zijn twintig grote happen. Twintig happen, oké. Okay. Uh, maar en daar wat zijn oom, er bijvoorbeeld... Eh, eh, wat kost het? Ik wil even weten wat het kost. Wat kost het? 386 euro kost het menu inclusief het wijnarrangement en koffie. Oké, okay. maar geen espresso? Maar geen espresso. <laughs> maar het zijn happen dus. 70 mensen die voor je werken, voor jou 46. Ja, Oké, okay. dus dan valt het nog mee, vind je? Die lokale producten, want uh, deze kok die organiseert ook een symposium, hè? Met symposium. Met ja. symposium. En dat gaat over zijn visie op eten. Je zei net ja. al minder vlees en vis. Ja. En uh, Lokale producten, is dat dan de insteek? Of, of, duurzaam. Of duurzaam. En ja. moeten we dan bijvoorbeeld van hem ook, want het, die trend hoor je ook wel, insecten gaan eten bijvoorbeeld? Dat heb ik daar nog niet gezien, maar wel bijvoorbeeld alles wat uit de zee komt. Nou, daar zijn natuurlijk ook diertjes bij die wat op soort insecten gaan uh, lijken. Maar waarom niet? Waarom zou je geen insecten eten? Nee, en hij vindt dan dat je, je gewoon moet doen met de spullen die je in je, in je eigen omgeving hebt? Nou ja. Wat hij zegt, en dat is natuurlijk ook wel een beetje waar... waar moet je mango's uit Singapore laten invliegen... in grote vliegtuigen? Uh, San Pellegrino uit Italië met trucks laten komen... als je het zelf eigenlijk in a way in de achtertuin hebt uh, groeien. Alleen dan geen mango's, maar uh, wat ik al zei... die zwa zwarte bessen, duindormbessen. Uh, ja, het is wat minder exotisch, maar het is zeker zo lekker en gezond. Ja. En is het dan vanwege ook die insteek dat hij dan zo goed scoort op die, op die lijst van restauranten? Nee, je... hij scoort omdat het lekker is. Dat en, en bijzonder. Ja, en het maakt dus nu eigenlijk niet ja. uit waar hij het vandaan haalt. Nee hoor, want er zijn uh, in, die, zeg maar in de eerste tien zijn, uh, voldoende restaurants... die wel de uh, ganzen leveren laten invliegen en uh, ja, an andere dingen van heel ver uh, laten halen. Ik bedoel... Er zijn restaurants in Spanje die halen nu de witte asperges uit Limburg. Ja. Want die zijn dan weer nog mooier. En die staan ook hoog op de lijst. Laten we even naar, naar de Kok zelf luisteren die iets vertelt over de plek waar al die producten dan vandaan komen. The idea initially was just let's see what happens if we use local products. I mean, if there is a message from Noma, it is that great food, that somehow has a presence in the whatever given culture. Uh, you are in can happen anywhere. Ja, je kunt dus overal uh, fantastisch eten krijgen, zegt hij. En kijk dan gewoon eens om je heen en haal producten uit je eigen omgeving. Ja. Is, er, is dat iets wat, wat navolging gaat krijgen? Denk 100%. Je? Ja? Het is om te beginnen niet meer te betalen over een tijd. Met, met alle kosten om dingen van A naar B te krijgen. Het is ook niet meer duurzaam. Hè. Je krijgt echt kritiek erop als je uh, ja, dingen vanuit de andere kant van de wereld laat invliegen. Uh, en ik denk dat er van een aantal dingen over een tijd ook niet meer genoeg zijn. Zoals vlees en vis. Ja, dus dan moeten we ook eigenlijk wel. Het is gewoon ja, een we, we laten nu flatgebouwen bouwen om daar varkens op uh, tien verdiepingen boven elkaar uh, te fokken. Dat, dat moet toch ergens stoppen? Ja. nou, Het stopt in ieder geval bij Noma. En Misschien dat het dan langzamerhand doorcijpelt naar ook voor onze normale stervelingen betaalbare restaurants. Het is ja? uh, een hoop geld... Ja. Dat begrijp ik. Er zijn mensen die sparen er jaren voor. Daarbij moet je het jaar op de wachtlijst staan om überhaupt te mogen eten. Maar it's worth every penny. Oké, okay, dankjewel. we gaan naar onze dichter, Chit Bruin. Ja, Chit, Goedendag. we gaan graag naar jouw gedicht luisteren. Daar komt het. A Looney Tunes. Gisteren was op National Geographic te zien... hoe James Cameron werkte aan de restauratie van de Titanic. Niet de wrak, maar de film. De animaties werden verbeterd, nieuwe feiten verwerkt... en dat alles is straks in 3D te zien. Ik stel me voor... Hoe archeologen later als Den Haag net als de Hedwigepolder op de zeebodem bevindt... zoeken naar de reden voor het vroegtijdige zinken van het schip GroenLinks. Het was toch dubbelwandig democratisch en duurzaam. Wilde meedoen. Het stof van de twee kapiteinspet is vast versleten. Misschien dat er op de officiershutte nog de twee namen zijn te vinden van Sap en Bam... De archeologen zullen kunnen lezen hoe deze geboren leiders elkaar als knabbel en babbel om een glanzend groen eikeltje de boom uitvochten. Raw food, weet je wel terwijl de andere partijen in de Tweede Kamer het orkestje vroeger vooral door te spelen. En dan het liefst iets wat ze vroeger hoorden tijdens de achtervolgingsscenes bij Tom en Jerry. Shit. Dankjewel. Gaat het nog, mevrouw Van Gint? Ja, het gaat nog wel. Maar wij gaan echt niet zinken. Wij komen hier sterker uit. Dat kan ik u echt garanderen. U kunt het gedicht nog eens nalezen op de website. Geldt voor u, maar ook voor de anderen. Dit is de dag. Nu hartelijk dank, mevrouw Van Gint. Succes.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 Ja, het gaat over Poolse dakloze, mislukte arbeidsmigranten die in Den Haag overlast veroorzaken. Ze moeten terug, maar zelfs als hulpverleners stevig op hen inpraten, willen ze dat vaak niet. Straks na het nieuws van drie uur: aandacht voor kansloze Polen. Dat zometeen, tot zo. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu.